1, 2, 3, 4, 5. De Nachtwacht 3.0. A, A sound. Serena. Goedhaardens en kippelenzerkel. Ik ben de nacht. Ik ben de nachtwacht van het. Ik ben de nachtwacht van het. Ik ben van het. Ik ben de het. Ik Om te leren ontspannen zonder drugs. drugs, drugs, drugs, drugs. Het lied van de Liedjes zijn in feite vormgegeven visies. Liedjes voor woorden en kijk op de wereld. Here comes the music. Yep. Ik it... Ik houd te wachten, Ik de klok even slagen. de klok even slagen. De klok even slagen. De klok even slagen. slagen. Het de spoedig weer dagen. En de auto achter. de nacht? en verplaatsen. de wordt achter. niet meer de auto achter. de tent. 12, 12, 12, 12. Ik hou te wachten. De klok even slagen. De bedenken van een liedje geeft de luisteraar een paar minuten lang de gelegenheid om zijn of haar gedachten te delen. Dit werd natuurlijk het beste als de tekstschrijver relatief. ...zijn in feite vormgegeven visies, liedjes voor en kijk op de wereld. Nachtmog. Nachtmog. Dit om te leren ontspannen zonder drugs. Hier komt de nieuws. The here, comes the music here, comes the music here, comes the music here, comes the music, here, comes the music here. I was at a jam a DJ a DJ a DJ Een week voor het weekend niet meer haast. Feest in de tijd. stop ik de werkelijke creatie achter zoveel toestanden dat men nu zelfs al niet meer weet waar ik eigenlijk mee begon. Lang zit de filosofi. Wellicht gaan we die nog een keer opnieuw uitspreken. Lang zit de filosofo over hoe nachtwacht klinkt in de after detox. En eerlijk gezegd is het echt super vaag gebleven. Wat een geluk en wat een lekkere chaotische sound. Ja, met sommige dingen dat veranderen nu eenmaal nooit. Zo ook ik niet, en het is te belachelijk voor woorden om zoiets überhaupt te willen ook. Daarom weer terug met Nachtwacht nachtwag 3.0: Een nieuwe reeks inzichten met gegarandeerd sounds, stupid looks, crazy lines en een vleugje aroma. Ola la Zet je schrap. and nowhere. De nachtwachtplatenkast raakt steeds voller in een genre dat zich nog niet heel erg lang aan het ontwikkelen is. Althans, hier, hier, hier, Een paar jaar hooguit met een piek in 2009. Kwalitatief gaat de sound enorm vooruit en verder dan dat zelf dat De podcast zal ook steeds meer invloeden laten horen in de toekomst. Deze muziek verdient namelijk alle aandacht. Met name in Engeland is de stroming bij iedereen wel bekend. En gaat het hand in hand met de drum-and-bass-cultuur. Die daar veel meer en veel langer voorkomt... dan eigenlijk waar ook ter wereld. Ik heb het over Glitch en Dubstep. Of het Nederland ooit zal veroveren, dat denk ik eigenlijk niet. niet. Nee, de Nederlander gaat iets weer van Marco Bocciato. Maar ik ben blij dat het voor hem ook eigenlijk vandaag rood is. Vandaag is rood. Misschien is dat maar goed ook. Keep it underground. En dan, eh, ja, wij schenken er in ieder geval aandacht aan. De Santana del Río De autentificatioon accionada Tijuana, México La ciudad fronteriza Más grande del mundo Mijn wereldje wordt het zo Alle dingen moeten onzin zijn Niet zo zijn wat het is Alles zou zijn wat het niet is En omgekeerd wat het wel is, zou het niet zijn. En wat het niet kon zijn, dat juist. Zie je? Wat in mijn wereld? In mijn wereld zei je vast niet miauw. Je zei, ja juffrouw Alice. Oh, je deed het vast. Je zou net een mens zijn, Dina, En al de andere dieren ook. Dit is de nachtwacht. Goose fase 3 ja, Nieuwe inzichten en meer complexere gedachten. Dwaas probeert het leven beter te begrijpen door een soort audiopsychose te creëren en met een totaal andere wereld dan de gemiddelde dagelijkse persoonlijkheid ooit zal meemaken. Wat beweegt de maker? Oké, okay, het is een passie, maar waartoe probeert de weg zich te bewegen? Is het wel haalbaar om het gevoel en exacte denkwijze dusdanig te projecteren op een manier die iedereen kan voelen en inzien, inzien, inzien? Ik ben zo geboeid door de psyche gedurende het leven. De samenhang, die in verschillende dimensies kan worden geïnterpreteerd, maar, maar, maar, maar. vaak monotoon door de massa wordt gehanteerd. Gehanteerd gedurende het leven. Kom toch dit besef vandaan? Why me? Wat kan ik met deze gaven behalve genieten van het spel dat zich dag in dag uit voor me afspeelt? Een spel in de ogen van een jongen die zich uit in moorden op ongebruikelijke muziek, zowel vol chaos als in intense rust, in balans worden afgespeeld als geheel, als een verhaal. Dit paradijs is ook van jou. Van jou. Van jou. paradijs is ook van jou. Wie je ook bent, wij helpen jou je dromen te verwezen. Ach, die arme mensen, dat kunnen ze toch niet aan. De voor de voor een latend kastje. is Lassifader Met Bad Boy Come Again. Met een beetje Ace of Base Een vocal welcome again en meer Ace of Base Ja, ik ga mensen op je praten in de nacht wachten. Nog dan, dan niet eens met script erbij. Maar gewoon, gewoon uit de losse pols. Kijken wat dat oplevert. Waarschijnlijk niet zo gek veel, maar het is leuk, het is leuk. Zo op praten. Enjoy the Echt waar. Wat een prachtige onzin is toch ook eigenlijk. eigenlijk. De, ja, mensen vragen me wel eens van waar ben je nu eigenlijk? Waar zit je nu in het verhaal? En ik weet het zelf al maar uitleggen, dat is slecht lastig uit te leggen. De Riddler. Het is in ieder geval nog steeds een enorm waalspoor. En kom allemaal dichterbij. Maar ja, zo'n dus draai gaat praten over alles in Wonderland. Tiende dimensies precies. Dan neemt geen hondje meer serieus. Maar misschien zouden we het ook toch eens moeten doen. Al is het maar om te proberen. Om te bewijzen dat ik gestoord ben. Of in ieder geval een gestoorde hobby heb, want dat is het. Nachtwacht. De gentle ride. Around the minimal side. But the experiments never stopped. Yeah. Other governments around the world set up what they called divisions, trying to do what the Nazis couldn't, to turn us into weapons. They test us and categorize us. There are special people in this world. We don't ask to be special, but the experiments never stopped. magie zou onvoldoende kunnen zijn. Wat bedoelt u? Je zult misschien een andere magie nodig hebben. De soort magie die je in ieders hart terug kunt vinden als je er naar durft te zoeken. Het is de magie van goed tegen kwaad. Van het goede tegen het verkeerde, van wat jij denkt dat goed is, zelfs als niemand anders je wil helpen. Dat soort magie heb ik toch niet nodig. Liedjes van woorden en kijk op de wereld. Kijk op de wereld. Herinneringen, begin te beseffen, oude belevingen om me heen. Niet terug van mij geweest, dan waren er altijd al wel, toch wel, maar ik beleef je weer anders. Ze doen niet langer diep en pijn, ze brengen me vreugde en Ik voel weer de blijdschap die er zo in overvloed was. Ze laten me dat gelukzalige gevoel zien, horen, voelen en proeven. Het enige wat ik zo graag terug wilde vinden. De onderliggende zoektocht vaak diep voor alles en iedereen verstopt. Nu gevonden, daar waar ik niet eerder heb gezocht. Het koesteren van alle momenten die vooral altijd bij me zijn. Het meest kostbare wat je als mens kan dragen. En wat niemand je ooit af kan nemen. Is het de weg van acceptatie die me dit laat zien? Het lijkt wel liefde. Dat vraagt ook alles in harmonie met alles. Zoals ze dit ook geeft De mist voelt steeds zachter aan. Met vaag tegen de achtergrond de hoge poort. Die speels doet alsof de deuren ieder moment open zullen zwaaien. Ik glimlach. Met de gedachte dat die tijd wel kom. Nog altijd vanuit een magische denkwijze van koesteringen. En wat niemand die ooit af kan nemen, kan nemen. Liedjes zijn in feite vormgegeven visies. Liedjes verwoorden een kijk op de wereld. De bedenken van een liedje geeft de luisteraar een paar minuten lang de gelegenheid om zijn of haar gedachten te delen. Dit werd natuurlijk het beste als de tekst schrijft. Het verhaal hoeft niet hier en eigenlijk nooit te eindigen. Ik kan, kan uren spelen met de dansende visioenen. Even dromen in een wereld waar alles klopt. Een wereld waar vragen ook vragen blijven. En, en dat dat gelijktijdig ook het antwoord is. De stilte zegt soms meer dan duizend woorden. Ik ben blij dat ik durf te denken. Het doet me goed, goed dat ik deze plek gevonden heb. Dat ik nu een plaatsje heb gevonden waar er altijd ruimte is voor mij. En de regen aan kleuren die mijn fantasie bewonen. Dat de mens kan kiezen tussen goed en kwaad. En het is vaak het gemakkelijkste om voor het kwade te kiezen. Het is veel moeilijker om eh, vaker vaak voor het goede te kiezen. De Nachtwacht. En 78 8-wacht.com. It. dan zo lekker bezig is. kan je, ben jij zeggen? nacht kan je, jij? nieuwe relaties van nacht naar achteren. Qua genre ...en een zeer vreemde charme die onder de nachtwakers bevalt. Elektronische rollende beats voor vreemde smaken. smaken. Live schijnen deze wekkers echt te rocken, maar ook in deze podcast gaan ze dat zeker doen. De Monsterzoku onsom. Met wat werk afkomstig van het nieuwe album Urge Eaters. Kijk voor meer informatie in het www.monstersoku.com Nachtwacht... Boeit, boeit, boeit. Stiekem gaan en blijven hopen. De nachtwacht in en uit. De Monster Zoku cool track, tevens de vrolijkste, wat ik sowieso al ben geworden van deze mixie-mesje. De nacht op voort laten dromen, een nacht als vandaag. We zijn lekker bezig in het nieuw geluid, de eerste wacky trip zit er alweer op en we gaan nog heel eventjes door met meer vaagheid en misschien hebben we nog wel meer verhaaltjes en ja, we improviseren het een beetje, ik, ik, ik laat het toch komen. heel zachtjes combi Christ op de achtergrond te horen, maar het gaat nu even om de voorgrond en uh, die wordt overgenomen met een freaky nummer, tot en met, sleeper, de Sparrows are flying again, drum and bass, in de nacht. In de nacht. Een stevige drum en bass door Original Sin tot en met Mooney Love met It's a Shame nostalgie, wie kent hem niet nou, wie hem niet kent, die moet hem spoedig leren kennen ik sluit u mee deze nachtwacht af heel veel plezier nog met de laatste muziek en tot de volgende cast, cast, cast Voordat ik het vergeet, check ook vriendkwelwater.com. Spert is Pieter Spaat, de podcast van Kwelwater. Voel je heerlijk thuis. Ook deze doldwazen podcaster heeft niet stilgezeten en, en bracht ons veel nieuws. In de mix hoor je wat samples terug uit een van zijn audioboes. Geweldig, want wat deze man doet. www.kwelwater.com Laat zich om natuurlijk het totale publiek in één keer keer te vatten vatten. in de tram van is iets wat wij willen snappen, maar eigenlijk niet. Wij koesteren het geheim van de ervaring. Wij koesteren ook het geheim van de geheimen. De enigma's van de enigma's. Wij koesteren alles wat wij niet weten en vullen dat met liefde in. Nachtwacht, zondering. Enjoying, if you're and amazing life. De enigma's, wij koesteren alles wat wij niet weten en vullen dat met liefde in, zodat... Dit is iets wat wij willen snappen, maar eigenlijk niet. Maar eigenlijk niets, niets. De toren, speel toren muziek zo hard dat bijna niemand kan horen. En Dat maakt het dat weer uniek Ik niet Ik ben de nachtwacht. Ik ben de nachtwacht. Ik ben de nachtwacht. Ik